Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen hadden vannacht zin in een feestje. In Tegelen in Limburg stonden 40 mensen feestend in een bedrijfspand. De ME stuurde ze uiteindelijk naar huis. En in Hoofddorp was een illegale reef aan de gang. De telegraaf sprak met een paar mensen die erbij waren. Ja, het is verboden, maar wij dachten, ja, toch een feestje. Ja. Eerste keer. Nou ja, ja ik. Uh... Geen idee op ik leef van dag tot dag. Dames en heren die gecontroleerd zijn, die mogen doorlopen, jongens. Lekker naar huis toe gaan, gebied, En Bij het VC waren ongeveer 150 mensen, iedereen kreeg een boete. In Hogersmilde in Drenthe was het vannacht ook onrustig. Daar waren tientallen jongeren op straat. Toen de politie ingreep, gooiden ze met vuurwerk naar agenten. In het Friese Anjem gebeurde iets vergelijkbaars: een grote groep jongeren bekogelde de politie met stenen, vuurwerk en bierflesjes. In het zuiden van Noorwegen wordt nog gezocht naar tien mensen na de aardverschuiving van gisteren. De grond begon ineens te schuiven in een plaats iets boven de hoofdstad Oslo. De politie denkt dat een paar vermisten nog onder het puin liggen. Maar het zou ook kunnen dat sommige bewoners niet thuis waren vanwege de kerstvakantie. Honderden mensen die een boete hebben gekregen voor appen achter het stuur... hoeven die niet te betalen vanwege een foutje bij de politie. Met speciale camera's werden mensen betrapt die rijdend hun telefoon vasthadden. Alleen op de boete was de verkeerde plaatsnaam komen te staan. En in plaats van alle boetes opnieuw versturen heeft justitie ze maar kwijtgescholden. Normaal gesproken is het een lichtpuntje voor daklozen in Amsterdam. Ze krijgen jaarlijks een lekker nieuwjaarsdineetje, Maar dat gaat dit jaar niet door. Nu het centrum van de stad leeg is door de lockdown valt het de organisatie op hoeveel mensen er op straat leven. Om hen op te vrolijken, delen ze vandaag oliebollen uit. Goedemorgen! Kom maar oliebollen brengen. Alsjeblieft. Iedereen kan het gebeuren. En uh, wij hebben het goed en uh, ik vind dat andere mensen op straat het ook goed moeten hebben. Dus een uh, gesteuntje, uh, Dat we ze niet vergeten zijn. En een gelukkig nieuwjaar hè, alvast. Ja, <lacht> Ja, deze oudejaarsdag is het bewolkt in het zuidoosten. Periode met regen of natte sneeuw, een gaatje of vier. Oudjaarsnacht trekt het op veel plekken nog wel even open, maar het is wel fris. Temperaturen rond het vriespunt. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten. Zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Hou rekening met een korte file.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 ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met me nu. In de Rome is der. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice and see de kabel of live op internet. Yay! Ja, welkom in het tweede uur. Mijn naam is Jan Willem en je luistert naar ZFM Dromenzee. Leuk dat je luistert. En ik sta hier heerlijk in een winterzonnetje in de studio op de Tolweg. Ik kijk uit over de nevels die over de duinen heen gaan. En uh, nou, ik, zie, uh, ik zie jammer genoeg geen sleetjes meer voorbij komen. Dus ik denk dat de sneeuw een beetje weg is. Maar hier naast me op het dak van de studio ligt het nog wel. Dat is prachtig. Hey, hartstikke leuk dat je luistert. Dit is het uh, tweede uur van Droom Museum. We hebben een bomvol uur. We gaan natuurlijk zoals elke week weer op zoek naar iemand... die zijn of haar mooie droom heeft waargemaakt of daarmee bezig is... en uh, daar graag over wil vertellen. Dus we bellen zo met, uh, met Hanneke Horneman. En uh, ja, zij heeft een, uh, een, een droom die wel heel toepasselijk is de, dit jaar. Dus uh, nou, daar hoor je, blijf vooral luisteren, dan hoor je daar meer over. En uh, het is de laatste dag van het jaar. Dus uh, ja, wil je nou zelf ook iets delen... Uh, je goede voornemens of uh, wat je het allermooiste vond... of het allerminste aan, uh, aan 2020, Aarzel niet. Bel naar de studio 023-573-0393. Dat is 023-573-0393. Hé, hey, het, uh, het is een jaar waarin uh, we wat meer uh, afstand van elkaar hielden, letterlijk. En, uh, ja, en dat volgende nummer, en dit komt ook straks een beetje terug... in het droomverhaal van Hanneke. Maar uh, het was vooral heel erg belangrijk... dat we goed op elkaar bleven letten dit jaar. En dat we goed voor elkaar zorgden. Dus eh, uh, nou, Daar past deze toch bij. De Rembrandt. I'll be there for you. So no one told you Die groffen vol met mooie verhalen. Ja, hey, zoals elke week gaan we op zoek naar, uh, naar mensen die hun, uh, hun droom hebben waargemaakt of we daarmee bezig zijn en uh, om eigenlijk van ze te leren en om, uh, om te horen wat voor, uh, wat voor mooie verhalen ze hebben. En we hebben vandaag aan de telefoon Hanneke Hoorneman. Goedemorgen Hanneke. Goedemorgen. Ja, wat leuk dat je er bent en dat je even tijd voor ja. ons had. Dankjewel. Ja, ik, uh, ik zal even kort vertellen. Uh, ik, ik ken Hanneke via mijn via mijn vriendin al heel lang. En, uh, uh, en het, is, het grappige is, wij deden eigenlijk een beetje of meer een beetje hetzelfde werk. We waren allebei communicatieadviseur. En uh, een paar jaar geleden heeft uh, en dat deed de, de, Hanneke deed dat voor, uh, voor de overheid. Die hielp ze met allerlei communicatieprojecten. En een paar jaar geleden heeft ze het roer flink omgegooid en is ze eigenlijk een een opleiding gaan doen uh, voor uh, verpleegkundigen. Zeg ik het een beetje goed? Ja, helemaal goed. Ja, nou, dat is een behoorlijke swing van, ja. uh, van, uh, van het een en het ander. Hé, hey, um, um, ja, de, de, de, de, wat ik je eigenlijk wilde vragen is, hoe ver, hoe ver ben je nu in je opleiding? Want je bent een paar jaar geleden begonnen. Ja, ik, ben, ik zit nu in het derde jaar halverwege. Oké. Okay. En het is, de opleiding is vier jaar. Ja, en, uh, en, dat, uh, en dat, uh, we zeggen een opleiding, maar eigenlijk is het, uh, je werkt ook al, hè? Je werkt in het ziekenhuis. Ja, ik doe een duale variant. Dat betekent dat je in het ziekenhuis werkt. Daarna daarnaast uh, de studio. Ja, hey, en, en uh, uh, dat betekent ook dat je dat je in 2020 in het ziekenhuis hebt gewerkt. En uh, dat is ja. dat Lijkt dat lijkt me nogal wat. Want uh, hoe, hoe was het dit jaar met, met alle alle coronaparikelen? Ja, het was heel spannend. Uh, het was ook heel leerzaam. Het was soms ook helemaal niet leuk. <lacht> uh, en soms wel mooie dingen meegemaakt en ook minder mooie dingen meegemaakt. Vooral in de eerste golf heb ik niet zo heel veel um, uh, een op één te maken gehad zeg maar met uh, corona, want ik werkte toen niet uh, met corona patiënten, dus gewoon de normale uh, zorg. Um, en dit, tijdens de tweede golf heb ik ook uh, af en toe op de corona afdeling gewerkt. Ja, want hoe moet je het ons nog een beetje voorstellen? Je hebt echt, je werkt in het uh, ons lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam. En uh, uh, dan moet je je dus voorstellen dat je echt helemaal een aparte afdeling hebt... waar alleen maar mensen met uh, een coronabesmetting liggen. Ja, ja klopt. En, en wat ja. ik altijd een beetje begrijp is dat dat niet heel... Dat is echt verschrikkelijk, hè? Ik bedoel, heel veel mensen zien dat natuurlijk niet. En iedereen doet er soms een beetje makkelijk over... over dat we al deze maatregelen moeten nemen. Maar jij, maar jij staat er bovenop. Ja, ja, ik, ja ik, heb een, ik heb een paar, uh, niet heel veel gewerkt... maar wel, uh, wel regelmatig een, een dienst hier en daar... Um, het is gewoon, het is heel heftig om, om te zien ook. Het is heel akelig om te zien dat iemand ademnood heeft. Ja, want het is echt... Het woord doodsbenauwd is wel redelijk van toepassing, ja. geloof ik, hè? Ja, en, en, en dat, dat zien in iemands gezicht is gewoon heel akelig om te zien. Ja. Um, en ja, dat is eigenlijk wat me het meest... Uh, blijft zeg maar, de blik in de ogen. Ja, precies. Nou, ja. Fantastisch. En het is, er wordt, er wordt naarste gezocht naar mensen in de zorg, want uh, we horen natuurlijk elke dag hoeveel te er is aan, aan capaciteit. Dus het is fantastisch dat jij een paar jaar geleden hebt besloten om dit te gaan doen. Ja, zeker. Ja. En gelukkig meer mensen met mij. Um, en het schijnt dat er dit jaar ook veel meer aanmeldingen zijn voor dit soort beroepen. Niet alleen verpleegkundigen, maar ook in het onderwijs. Ja. Um, dus dat is fijn. Maar uh, wat ik me afvroeg, hè, want het is echt iets heel anders. Ik bedoel, je, je gaf ja. mensen adviezen over, over communicatie en, en daar was je ook goed in volgens mij. Uh, is het dan niet heel eng om, om, om dat los te laten en iets, iets compleets anders te gaan doen? Ja, het is heel, best wel eng, maar, uh, maar ook leuk eng, vind ik. Ik hou van leren sowieso. Het is al mijn derde studie die ik doe, dus um, dat geeft wel aan dat ik dat ook heel leuk vind. Um, en eigenlijk als je voor dit vak kiest, dan kies je voor een leven lang leren. Um, en dat, is, ja, cool. dat bevalt mij heel goed en uh, de meeste mensen die dit werk doen dat had je uitgelegd leuk. Ja, precies. En ook, uh, was dat dan ook een beetje de reden dat je echt iets anders wilde gaan doen? Dat je je wilde blijven ontwikkelen, zeg maar? Ja, ook. Maar ook omdat ik dacht, ja, ik, word, ik werd gewoon echt niet blij van mijn werk meer. Ik werd alleen maar blij van mijn collega's. Uh, die ik nog steeds wel uh, mis. Uh, want ik heb nu andere, uh, ja, andere collega's en de Vriesel ja. dan uh, nog steeds. Uh, omdat ik van de afdeling wissel. Maar mijn werk zelf vond ik gewoon niet meer leuk projecten waar ik voor werkte, wel altijd interessant. En dan kan ik nog steeds trots zijn uh, daarop. Maar mijn eigen werk binnen dat project vond ik niet meer leuk. En toen dacht ik, ja, ik kan dit uh, nu blijven doen omdat ik dit goed kan. En omdat ik weet uh, wat ik kan en waar ik dan terecht kom. Maar ik word hier niet blij van. Dus uh, toen ben ik gaan bedenken, waar word ik dan wel blij van? Nou, en, en hoe vind je dan zoiets? Hoe, hoe, hoe, ja. weet je, heb, je, heb je een lijstje voor jezelf gemaakt? Of... Uh... Ja, ik, heb wel, uh, ik, ik, heb wel, ik heb wel altijd een droom gehad dat ik in het ziekenhuis wilde werken. Uh -huh. uh, dat heb ik echt wel vanaf, ik uh, denk dat ik 18 was of zo, dat ik dat had bedacht. Maar ik wist niet zo goed als wat dan. Okay. Um, maar ik wilde heel graag in het ziekenhuis werken. Um, en toen, dus dat heb ik eigenlijk, toen vanuit daar ben ik gaan kijken. Wat zou ik leuk vinden, wat wil ik en wat is haalbaar? Um, want geneeskunde. Ik was 37 toen ik dit bedacht. Uh -huh. uh, en geneeskunde gaan studeren had ik, had ik ook kunnen doen. Maar um, dat deed me toch wat ingewikkelder op die uh, leeftijd. Met een begin met kleine kinderen. <laughs> um, en afgezien af ben ik heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want ik heb nu denk ik wel echt het mooiste vak wat er is. Nou, wat mooi om te horen. Hey, we praten zo nog even verder. Maar ik heb je ook gevraagd om een, uh, om een nummer mee te nemen. Uh, en wat, wat wil je graag horen? Ik wil graag een leef horen van André Hazen. En is er nog een speciale reden voor je achter? Ja, nou, ik denk dat iedereen die mij kent uh, dit nummer wel van mij zou, uh, zou kiezen. <lacht> <lacht> nou, ik hou van horen van zoals ik weet. Ja, precies. <lacht> maar ook uh, is het heel toepasselijk bij uh, de, de keuze die ik heb gemaakt... En de, en de keuze die ik hoop dat meer mensen kunnen gaan maken. Oh, heel mooi. We zijn zo uh, nog even terug bij Hanneke. En uh, Dit is dus André Hazen junior, leef.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 Dag is...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 Is een leef als op de mooi. Maar ik ben, sta hier in Polonaise door, door de studio. Dus in mijn eentje, dat is wel lekker. En hey, we hebben nog steeds aan de telefoon, uh, Hanneke. Uh, je bent er nog, of ben je ook aan het dansen? Ja, zeker. Ik, ja, was ik ook even aan het doen. Ah, heel goed, heel goed. Hey, um, even kijken hoor. De, je, je, nou, je, je vertelde net al, het ging voor jou heel erg om uh, een leven lang leren... En, en, uh, en je droom eigenlijk om altijd ook uh, in het ziekenhuis te werken. En um, wat, is nou, wat is nou voor jou het vervolg op je droom? Want je, zei, je vertelde al, hè, het is een vier jaar durende opleiding... Uh, je ja. bent nu in je derde jaar, uh, dus straks. Ja. Wat is er dan? Nu nog anderhalf jaar. Waarin wil ik nog twee afdelingen gaan zien? Ja. Uh, want ik moet uh, elk half jaar ga ik naar een andere afdeling. Uh -huh. En uh, daarna ga ik eerst, uh, hopelijk, gaan we eerst zes weken op reis met ze, met mijn vriend. Uh, en daarna wil ik eigenlijk gewoon eerst even ergens gaan werken, op ja. een afdeling... het liefst in dat gegeven of Ja, iets. precies. Dat kan me voorstellen. Uh, en dan uh, ga ik weer kijken... Wat ik, welke kant ik wil, uh, op wil... om te gaan specialiseren. Oké. Okay. Dat weet ik wel al zeker dat ik dat wil. Ja. Ik weet alleen nog niet precies welke richting. Nou ja, precies. Hey, en, en wat we ook elke, keer, elke week... proberen te doen, uh, is aan de mensen... die, die zeg maar zo in staat zijn geweest... om echt het roer om te gooien en om echt iets anders te gaan doen... is om te kijken of ze nou ook nog tips hebben... voor, voor andere mensen die die er toch een beetje tegenaan zitten te hikken. Die misschien ook wel echt een grote wens hebben... maar dan is echt toch, de, toch heel veel jamaren kunnen, kunnen opwerpen. Heb jij daar nog tips over? Ja, nou ja, vooral dat je moet durven. Je kan altijd meer dan je denkt. Um, ik denk altijd maar, je, je kan gewoon alles. Als je het maar wil. Um, dus ja heb vertrouwen in jezelf en uh, je kijk naar de mogelijkheden en niet naar wat er allemaal niet kan. Ah, en wat, wat, wat was voor jou wat, wat was voor jou het grootste obstakel om dit te doen? Um, um, um, eigenlijk had ik niet echt heel veel obstakels. het enige waar ik nog van dacht, oh ik ben benieuwd hoe dat gaat. ...is uh, dat ik onregelmatige diensten zou gaan krijgen... ...en dus ook in het weekend moest werken en s'nachts en s'avonds. En uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel een inbreuk uh, in je gezinsleven. Mm -hmm. um, maar ja, mijn man heeft mij volledig gesteund hierin... ...en daardoor lukt het ook allemaal gewoon. Oh, mooi. Dan gaat het gewoon heel goed, ja. Hey, en het grootste voordeel lijkt me... ...jij vertelde dat je twee kinderen hebt... het lijkt voor, ...het grootste voordeel is dat je nu wel makkelijker kan uitleggen... ...tegen ze wat je doet. Zeker. Dat, dat, dat scheelt wel. We kunnen het lekker onthouden, ja. ja. We het uh, ook worden, dat is ook nog mooi. Oh, dat is ook nog mooi. Ja, dat is ook mooi. ja mijn, mijn dochter denkt altijd dat mijn werk is gewoon de krant lezen en, en bellen. Maar, ja, maar dat hè? klopt wel. Ja, dat ja, klopt ongeveer wel, ja. Hé, hey, super bedankt. Ja. Heel, erg, heel erg mooi om te horen en, en, en fantastisch om iemand te spreken in, uh, in dit jaar... waarin zorg zoveel aandacht krijgt en uh, waarbij waar, waar er ook met een vergrote was natuurlijk naar wordt gekeken. En, uh, en het nooit genoeg kan zijn. Dus uh, prachtig om jouw verhaal te horen. En uh, heel veel succes nog met je laatste jaar. Ik hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren om hun hart te volgen. Nou, ongetwijfeld. Ik uh, vind uh, wat je zei, hè, een heel leven lang uh, blijven leren en, uh, en daarmee uh, andere mensen kunnen helpen... Ik denk dat dat een fantastische instelling is voor, uh, voor ons allemaal. Zeker. Hey, dankjewel, Hanneke, voor je, voor je tijd. Ja, uh, Jij ook. Oké, okay. ja. bye-bye. Fijne dag. Dag. En finally FM voor Zandvoort en de regio. Hey, en als je nou nog heel erg, uh, heel erg afvraagt uh, wat, je, wat je vanavond moet doen, ik hoor hier net een, uh, een uh, voorstel dat er zelfs een Hondenhotel is. Dat, uh, dat heeft de hond in ieder geval wel een leuke avond. Maar uh, nou ja, er zijn echt allerlei shows, er zijn festivals, zoek het even op. Er wordt echt van alles georganiseerd. Dus uh, je hoeft je geen momenten te vervelen. Uh, en ook morgen is er uh, genoeg te doen. Hè? De gemeente Zandvoort heeft al gezegd, ga niet het. Uh. Oh. Ik vertel het zo verder. Komt gewoon een plaat doorheen. No from wind, yeah Say bye Break and say bye Start to end and say bye, yeah Hear the seals call, calling your name And solid winds will whisper, leave all behind Cause you can't save your love In her wings, will a whisper put her out of your mind and leave all behind and head for the sea. Break her in, say bye. Leave her be in, say bye. Stop your head and say bye. Yeah. Laten we dat nog lekker doen voor dit jaar. Uh, wat was ik aan het vertellen? Erg midden in mijn verhaal net. Maar uh, uh, wat ik aan het zeggen was... dat ook morgen is er een hele goede reden om uh, CFM te luisteren. Want om 4 uh, uur... Normaal was, er altijd, uh, normaal was het ook 1 januari. We hadden natuurlijk altijd de, de ijsbaan. Dus we deden verslag van een nieuwjaarsduik en allemaal dat soort dingen. Nou, dat gaat allemaal niet door. Wat hartstikke leuk is, op Badhuisplein staat een prachtige... Er um, uh, staan de prachtige foto's van de nieuwjaarsduiken van de afgelopen 61 jaar. Dus dat is zeker de moeite waard om even te gaan kijken. Maar wel het dringende verzoek vanuit de gemeente om morgen niet de zee in te gaan. Want de is er niet. Het is hartstikke koud. Ik vertelde het net al. Het is 2, 3 graden. En ook morgen. Het is niet zoveel wind. Maar het is echt koud. Dus, uh, dus neem dat risico alsjeblieft niet. Uh, maar wat wel leuk is, is morgen om 4 uur... normaal is er altijd een, uh, een grote nieuwjaarsreceptie vanuit gemeente Zandvoort... die uh, vorig jaar bijvoorbeeld in nieuw unicum was. En het was een groot succes. Maar ook dat, ja, dat soort grote bijeenkomsten, dat kan natuurlijk eventjes niet. Uh, maar er is wel een hartstikke leuk nieuw alternatief uh, geworden. Want de gemeente heeft, uh, heeft een heel mooi filmpje opge, uh, opgenomen... met allerlei mensen uit Zandvoort... waarbij ze eigenlijk een ronde doen door het dorp... om, uh, om te kijken naar, uh, naar 2020, maar ook echt naar het nieuwe jaar... En uh, nou, die zenden wij uit. Dus om vier uur is hij te horen op de radio... maar ook uh, te zien op onze site, uh, via YouTube. Uh, allerlei manieren. Dus, uh, dus mis het vooral niet. Morgenmiddag om, uh, om een uurtje of vier. Um, vanuit de gemeente Zandvoort. Dus dat is hartstikke leuk. Hé, hey, uh, we hebben nog een paar, uh, paar lekkere nummers. En we hebben natuurlijk straks de Throwback Thursday... Maar nou, wat ik al zei, we zoeken een beetje die toepasselijke nummers voor, uh, voor 2020. En sommige mensen voelden zich daarin toch een klein beetje opgesloten. Nou, dus we gaan luisteren naar Miley Cyrus' Prisoner. Hele fijne feestdagen. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze. Zie Hele fijne feestdagen. Prisoner, prisoner, locked up. Can't get you off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, million times. Dan is het natuurlijk Throwback Thursday? Dus we gaan eens even kijken. We zetten de machine aan om te kijken naar welk jaar we worden teruggeslingerd. En het jaar is 1982. MUZIEK Taking a break from all your worries, sure would help a Wouldn't you like to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 No En we kijken natuurlijk ook altijd even naar het Europese Zongfestival en daarvan gaan we terug naar 1993. Het chocot vrede ze werd even kijken. Zesde ermee. <truhend>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 Dancing on my own. Prachtig. Misschien is dat wel een beetje het thema vanavond. Misschien staan we allemaal wel... Uh, wel in ons eentje te dansen vanavond om 12 uur. Omdat het dan... Uh, en dan is het toch alweer gelijk een heel bijzonder begin... ook van, uh, van 2021. Hey, um, Ja, nog even de wijze tip. Uh, de afgelopen dagen kon er vuurwerk worden ingeleverd. Dat moest je voor helemaal naar Velsen. Maar, uh, nou ja, weet je... doe het vooral niet. Wees vooral voorzichtig. Laten we zorgen dat er niet nog meer mensen om uh, op een of andere reden... toch nog uh, naar een dokter of naar een ziekenhuis moeten. Laten we echt kijken hoe we er met z'n allen iets, uh, iets veiligs... en iets moois van kunnen maken. En, uh, en op z'n afstand uh, met je buren of in je straat... Uh, met een, uh, met een uh, lekker glas uh, te heffen en zo het uh, nieuwe jaar in te gaan. Uh, en morgen dus ook niet uh, de nieuwjaarsduik. Maar uh, nou, vorige week uh, vertelde Jelmer het al eventjes. Uh, een, uh, een, een bekende soepfabrikant en worstenmaker in Nederland... die heeft... Uh, die heeft uh, 1 miljoen blikjes zeewater ingeblikt. En uh, nou, dan kunnen mensen toch... Uh, zet hem in de ijskast en gooi hem over je heen. Dan heb je een beetje nog de ervaring van de nieuwjaarsduik. En uh, nou, hopelijk kunnen we het allemaal dat soort dingen toch alweer snel doen. Want waarom nou niet morgen hier? Ja, toch dat er toch dan veel mensen hier naartoe komen. De renningsbrigade is er niet. En het is echt koud, hè. Ik zei het net al. Ik bedoel, ik zie hier nog steeds een dun laagje sneeuw op, op het dak naast me liggen. En... Uh, ja, het is morgen ook 2-3 graden, uh, s ochtends vroeg. En het uh, zeewater is niet heel veel warmer dan dat. Dus, uh, ja, ik bedoel, het is altijd fijn als je dat doet... dat er toch iemand uh, met verstand ervan uh, er ook even naar kijkt. Hé, hey, we hebben nog 10 uh, minuutjes. Dus uh, laten we nog even een paar platen draaien. Voordat we... En een beetje oefenen, hè. Dit is al 12 uur, dus dan is het nog precies 12 uur tot het nieuwe jaar. Dit is ZFM. Zand. Come with us all maar, mogen dansen. The whole lapent with a liner ricchi all night long. Well my friend, de time is come. Raise the roof and have some fun. Throw away, there work to be done. Let the music play on and on, on. Everybody Everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carambo, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, carambo, fiesta sing all in the street see the rhythm fall in the life is good wild and sweet let the music play on oh, oh. feel it in your heart and feel it in your soul let the music take control we're on party time fiesta phone. Nou laten we dat inderdaad vooral met z'n allen gaan doen. Hey, en uh, ja, ik mag het afsluiten vanavond. Uh, vanaf 8 uur tot uh, 1 uur vanavond uh, is Jaap Koper hier op uh, ZFM te horen met zijn afsluiting, zijn muzikale afsluiting van, uh, van, 2000, uh, van 2020. En uh, hij helpt je mee het nieuwe jaar in. Dus uh, ga dat vooral luisteren en luister ook vooral morgen om 4 uur naar de. Kerstfilm, of nee, kerstfilm naar de nieuwjaarsreceptie, de nieuwjaarsfilm van, uh, van de gemeente Zandvoort. En uh, nou ja, het was een gek jaar. Ik uh, sluit het hierbij af. Met een prachtig nummer van Joe Kokker. Wat volgens mij voor ons allemaal geldt. Dat we alles kunnen doen. En alles kunnen overwinnen. Als we elkaar maar helpen. Met Little Help from my friends. Alvast een heel gelukkig jaar. Veel plezier vanavond. En tot volgend jaar. Dit is Joe Kokker.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 zomaar maar nog een paar seconden over, dus namens iedereen hier bij ZFM wil ik je een heel gelukkig nieuwjaar alvast wensen. Maak wat van: blijf dromen en blijf luisteren. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorzien.